Syrische ziekenhuizen ontvangen de laatste maanden veel mensen die gewond zijn geraakt bij demonstraties tegen president Assad. Volgens de VN zijn bij de betogingen zeker 3000 mensen om het leven gekomen. De vijftiende en laatste zetel in de VN-veiligheidsraad gaat naar Azerbeidzjan. De voormalige Sovjet-republiek was in een felle strijd verwikkeld met Slovenië, maar dat land trok zich terug nadat 17 stemrondes geen beslissing hadden gebracht. Waarom is onduidelijk?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 Veel wegen en huizen zijn ondergelopen en op veel plaatsen zijn treindiensten uitgevallen. In Dublin wordt een politieagent vermist. Hij wilde automobilisten weghouden bij een gevaarlijke brug toen hij werd meegesleurd door water uit een rivier die buiten zijn oevers trad. De gemeente Dublin heeft een noodplan in werking gesteld. Dat betekent onder meer dat er speciale teams in actie komen om getroffen inwoners te evacueren.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 Ja, nacht dames en heren. En mooi dat u luistert naar de Nacht op 1. We hebben het vannacht over alcohol bij het tankstation. Is dat nou wel of geen goed idee? De tankstationhouders zien dat ze steeds minder verdienen. En, um, en ze zouden zo graag ook um, wijn en bier bij gaan verkopen. Zodat ze uh, een, beetje, een beetje meer uh, omzet zouden gaan maken. En in Nederland is dat verboden. En eigenlijk vinden tankstationhouders dat een beetje, een beetje flauwekul. Zeggen, ja, daar wordt het echt niet veel veiliger van. En daarbij je kan je bij het wegrestaurant ook gewoon je drank, verkopen, uh, of je drank kopen. En, um, en dat vindt blijkbaar iedereen normaal, terwijl je daarna uh, zomaar weer de weg op gaat. En uh, zij zeggen dat ze dat prima kunnen controleren. We hebben in Dit Is Dag vorige week iemand langs gehad van de machinistations... en die vond dat. Uh, nou, die, die ging daar uh, die ging er hard voor. Sterker nog, ze gaan het uh, nu maar op een paar plaatsen doen. Dan gaan ze bewust de wet overtreden om uh, te kijken of ze bij de rechter gelijk kunnen krijgen. Want niemand anders wil het ze geven. Politiek en alle organisaties zeggen, nee, nee, nee, dat moeten we niet doen. Alcohol aan de weg verkopen, dat is heel erg onverstandig... En Heel erg gevaarlijk. Nou, we zijn erg benieuwd wat, wat u ervan vindt als luisteraar en als ervaringsdeskundige. Want per slotverrekening zijn wij degenen die elke dag langs de weg rijden. Dus reageert u vooral. En dat kunt u doen door te bellen naar 0801121. En dat heeft ook Gerard gedaan. Gerard heb ik aan de lijn. En Gerard, uh, jij bent ook vrachtwagenchauffeur geloof ik hè? Ja. Goede middernacht. Goede middernacht. Nou, okay, kijk eens aan. Je, je deelt ja. hem alweer in het midden. in. Ja, nee, maar zo laat is het ook. Nee, ja. maar er was nog een probleem waar ik aan dacht. Ik haal dikwijls een fles, uh, sinaas of cola of noem maar op. Ja. Maar je kan nooit lege flessen meer inleveren. Uh, dus het zou erg zijn als je... Of, uh, je, je, zit met met, je zit met een vrachtwagen vol met colaflessen. Nee, de, ja, ook dat. En die moet je dan bij de detailhandel inleveren. Kijk, de detailhandel weet dat niet. Maar nou. als dat zo gaat met kisten bier... Ja. Dan, uh, het, dan zou dat een oneerlijke concurrentie zijn. Want er zit de detailhandel niet te wachten. Want first, dat is alleen maar werk. En weet het, Die moeten ze dan geld inleveren. Wat eigenlijk bij de pomp gerekend is. Uh. Oh, dus daar, hebben, daar hebben ze okay. nog niet aan gedacht, natuurlijk. Want je kan bij geen ene pomp qua lege flessen inleveren. Hmm, dus dat, als de tankstations dat dan zover komt. dan moeten ze ook die lege flessen doen? Ja, de lege kratten ook natuurlijk. Ja. Maar, ja, maar heb je dan zo... zelf in je hoofd dat op het moment dat je bier kan kopen bij het tankstation, dat je dat dan ook zou gaan doen? Nee hoor, nee. Ik ben er eigenlijk op tegen. Oh ja. Want ja, eigenlijk is het zo dat uh, ik uh, rijd door verschillende plaatsen en ik weet eigenlijk overal. Maar er zijn nachtwinkels, snackbars en noem maar op. De kan je nachts vier uur, dan kan je blikjes bier krijgen. Net zoveel als dat je wil natuurlijk. Uh, ja. Dus dat is eigenlijk ook een oneerlijke concurrentie. Hoe is dat dan een oneerlijke komt... concurrentie met, met de gewone supermarkt? Ja. ja, snackbars mogen dat dan niet, mogen ze drinken. Maar mm -hmm. ze mogen het wel verkopen. De meeste swarma en toestanden, die hebben dan een drankvergunning om drank te verkopen. Ja. En eigenlijk is dat precies hetzelfde. Maar ja, dan komt ook nog de prijs. Wat moeten ze daarvan rekenen? Want het is natuurlijk zo met de pompenhandel in Nederland... Als je nagaat wat je voor een broodje kaars 3,95 betaalt. Dat is Zo. niet normaal meer. Nee. En als je, als je kijkt een kop koffie. Dat was normaal overal een euro. Dan zit je nou al 1,40 euro. 40. En dan mag je natuurlijk niet omrekenen. Maar dan betaal je, heet het? 3 gulden omgerekend ja. voor een bak. Dat is al wel heel lang geleden, hè? Inflatie ja. en alles. Ja, nee, dat wel. Ja. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk duur geworden allemaal. Ja. Ja. En alles wat je bij een pomp koopt is hartstikke duur. En ik vind dat die grote maatschappijen, wat die andere man ook zei. Je moet het gewoon zo doen. Ze moeten niet op die hoge pachtprijzen ingaan. Want daar houden ze niets meer aan over. En ja. De benzine, ja, dat is tegenwoordig maar acht centen. En de, wat de, wat is, ze erop verdienen per liter, bedoelt u? Ja, dat is oh. maar 8 cent. Ja. En daar kan je al die dingen niet voor doen, natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk zo. Als alles wat je koopt bij een supermarkt is zo verschrikkelijk duur. En ik vind het eigenlijk geen uh, toestemming om daar bier en uh, wijn te gaan verkopen. Dat kan je eigenlijk de hele nacht overal krijgen. Ja. En ik vind het niet uh, pompen dat dat uh, daar de eigen de ge gelegenheden zijn om even een keertje bier te halen. Uh, en, en, Want nogmaals, maar... je blijft ook bij het probleem zitten dat je het niet in kan leveren, staat geld. Nee, Maar goed, dat is het praktische probleem waar een oplossing voor gevonden zou kunnen worden. Ik vind het ook wel een principiële probleem dat, dat, dat die alcohol niet te dicht op de snelweg moet zitten. Ja, dat, eigenlijk dat ook, maar ja, er zijn zoveel mensen die, uh, ik zie een hoop uh, Poolse chauffeurs en uh, niet dat het Polen zijn, maar mm. die hebben hele drankvoorraden bij de, want dat kost een blik bier 30 cent. Oh. En, die la en die laden dus uh, zat in en als die op, uh, voordat ze gaan slapen. Dus dan rijden ze niet meer dan nemen ze ook een stevig biertje. Ja. Dus dat zegt altijd niks. Het is net wat je zegt in je eigen verantwoording natuurlijk. Ja. Want je kan ook uh, tien koude blikjes. Iedereen heeft tegenwoordig een ijskastje in de vrachtwagen. En dan kan je ook tien uh, koude blikken voor als je dus gaat rusten. Ja. Om een blikje beer te nemen. Maar die mag dus... je ook tijdens je werk niet hebben natuurlijk. Dus, dus voor de vrachtwagen maakt eigen het niet verantwoording. veel uit. Ja, ik vind het eigen verantwoording. Maar ik vind niet... Uh... Benzinepomp er eigen in de benzinepomp heeft plaats om uh, als slijterij te gaan fungeren. Ja, en de, de, de grote benzineconcerns, uh, die zouden maar een beetje... Ja, wat ja meer, die, moeten wat wa die moeten zogenaamd, het is nog uh, mooi prassend. wat water bij de wijn <laughs> <laughs> Nou, ik zat, wat heerlijk dat hij langskomt, zo'n prachtige uitdrukking. Nou, ja, okay. hey, Steven, of uh, Gerard, bedankt voor je verhaal joh. En een okay, goede nacht. beste. Joep. Hoi. Um, ik um, um, wat probeerde net nog terug te bellen, maar dat lukte niet meer. Ik weet niet of het me nog gaat lukken. Dus als je dit hoort, Rick, um, uh, ik zou het tijdens het journaal nog heel even terugbellen uh, vanwege de verbinding. Maar dat is niet gelukt. Uh, doe vooral nog een poging. Uh, wilt u meepraten over de verkoop van drank van bier en wijn aan het tankstation? Vindt u dat wel of geen goed idee? Is het allemaal symboolpolitiek door er enorm tegen te zijn? Of is het juist heel erg verstandig? Daar ben ik daar benieuwd naar en ik ben ook benieuwd naar uw eigen ervaringen. Misschien heeft u dingen in meegemaakt maakt in het buitenland over hoe, hoe, hoe het daar gaat met alcohol rondom de snelweg. Belt u dan naar 0800 1121? 0800 -121. I love you from the bottom of my pencil case I love you in the songs I write and sing you because you put me in my right place and I love the PRS checks that you bring cheap never cheap I'll sing your songs till you're asleep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 This song for you. Jennifer, Allison, Phillipa Sue. Deborah, I'm about to. I song for you. Jennifer, Allison, oh, Phillipa Sue. Deborah, I'm about to. For you. For you. I wrote this song for you. I wrote this song for you. I wrote this song for you. Song for whoever. Van The Beautiful South. Prachtig hoor. Heerlijk zo in de nacht, zo'n mooie plaat. Um, wij praten vannacht over de tankstations. Mogen die nou wel of mogen die nou geen alcohol gaan verkopen? En ik hoor eigenlijk ik krijg veel ervaringsdeskundigen aan de telefoon. Mensen die veel op de weg zitten. Zo ook, Dick. Goeiedag Dick. Ja, goeieavond. goeie avond. Goeie avond, zeg jij. Of nou, ja, is... goeie, goeiemorgen misschien wel. Goeiemorgen zelfs wel. <laughs> nou, kijk eens aan. Zeg, jij bent vrachtwagenchauffeur en je bent net klaar met rijden? Ja, ik ben net klaar met rijden. En, en je uh, zit aan ja. een klein biertje? Ik heb een biertje erbij gepakt, dat is gewoon, gewoon eerlijk. Die, had je, die uh, had je in de auto liggen al? Die heb ik. Ja, ik heb een ijskastje in de auto en dan ja, daar zitten biertjes in. Ja, die haal ik dan bij de supermarkt. En als ik in het buitenland ben, haal ik ze bij het tankstation. in het buitenland haal ze bij het tankstation. Ja, het ja, nou, is, is gewoon. Nu, ik heb van elk, van elk land uh, wat, wat in Nederland grens heb ik al biertjes in de auto liggen. En uh, ja, dus, ik vind het gewoon je eigen verantwoordelijkheid. Van als jij moet rijden dan drink je niet en uh, als je nou een biertje kunt krijgen bij een tankstation en je drinkt dat als je ja, dan je 11 uur rust moet gaan maken, ja, dan ja. is daar toch niks mis mee. Nee, maar um, jij, bent, uh, jij hebt dan hele duidelijke uh, principes. Ja, maar, ja, ik bedoel... Ja, ga je, maar een... zie jij wel eens collega's daar de mist mee in gaan? Ja, eigenlijk... Uh, ja, Vrakwagenchauffeurs uh, zie je. Ja, ja, die buitenlanders dan wel eens, wat je dan ook wel eens in de krant leest natuurlijk, die dronken achter het stuur zitten. Maar, ja, van Nederlanders merk ik het niet zo, maar ik bedoel, de meesten hebben toch wel de verantwoordelijkheid van, ja, je rijdt toch wel met uh, 40 of 50 ton rond. Uh, ja, als daar wat mee gebeurt, dan zijn de gevolgen natuurlijk veel groter als, uh, als je met een personenwagen ergens ja. tegenaan rijdt. Ja. En die, ja, de meeste vrachtwagenchauffeurs, heb ik het idee, die hebben dat besef wel. En die, die gaan ook echt niet drinken als ze moeten rijden. Nee. Maar waarom, waarom in het buitenland wel? Is het De, de Poolse vrachtwagenchauffeur is al een paar keer langsgekomen. En ja. ik heb geen flauw ja. idee of dat typisch iets voor hen is. Dus laten we niet gaan stigmatiseren. Maar um, in, in het buitenland, ik hoorde net ook wel van de Italianen. Die, die, zijn, ja, die, die groeien op met alcohol. Um, is, dat, is het daar een stuk normaler om te, te drinken in het verkeer? Ja... Ik denk, ja, die, die mensen hebben een iets andere moraal dat wij hebben. Ik vind het niet normaal als je moet rijden dat je, dat je gedronken hebt. Ja. Maar ja, ik bedoel, ik, ik vind dat niks Maar Als je in België bent en uh, kan je voorraad beginnen een beetje kort te worden. Ja, dan loop je bij tankstation binnen en je vult je voorraad voor aan. En als je dan s'avonds. Uh, ja, gewoon uh, na een dag werken even een biertje wil drinken, ja, dan is er niks mis mee. En het is nou, fijn dat je bij een tankstation kunt krijgen en dat je ik, niet naar een supermarkt hoeft te nou, krijgen, En Je maar... zit natuurlijk ook met je grote vrachtwagen, dus dan moet je ja. ergens een woonwijk in richting een supermarkt. Ja, ja zoiets. En vaak kun je hem dan niet, weer, weer niet kwijt of zo. Nee. Dan, ja, ik vind het wel ideaal. Je kunt op bloemen. Je kunt eigenlijk alles bij een tankstation krijgen. Ja. Ik, ik zelf vind het ideaal dat je dat er allemaal... Ja, kook je ook wel eens bloemen weinig. bij het tankstation? Nee, dat niet. Dat oh. <laughs> wel eens aspirintjes. Wel eens aspirintjes? als je het een beetje een kater hebt? Nee, nee, dat is niet. Oh. Nee. nee, maar gekkeheid. allemaal in de kaart, hoor. Ja, nee, maar dat, voor jou is het dus een uitkomst. Dat je zegt van ja, ik zit zoveel op ja, de weg en s'avonds zit je natuurlijk ook ja, niet op de je, meest ja, gezellige de plaatsen. Een, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ze zijn wel duurder als in de supermarkt, maar ja, ja soms. Uh, ja, zeker als je, als je in de zomer warm landt en dan uh, s'avonds zit, sta je op een parkeerplaats. En, uh, ja. En dan ga je nog even in het zonnetje zitten. Nou, we, we gaan lekker als een koud diertje erbij, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, en dat, uh, ik denk, het is gewoon de verantwoordelijkheid voor iedereen om uh, gewoon, ja, als je moet rijden, moet je zorgen dat je, de, ja, dat je niet gedronken nee, hebt. Maar denk je dat het goed gaat? Ik denk ja. Uh, de mensen die kwaad willen, die, die doen toch, toch kwaad. Ik bedoel, die kopen een bier bij de supermarkt en, en zetten een koelbox in de auto of in ja. de vrachtwagen. En, uh, is het ook ja, gewoon. Een, is het ook een beetje een kwestie van, van een cultuur? Want in Nederland zijn we dus best wel. Nou ja. Ik merk het in mijn eigen omgeving altijd wel best wel streng op, hè? Dat, dat, dat als je aan tafel zit en je moet nog rijden, dat je dan geen wijn neemt. En op het moment nee. dat je dat wel doet, dat je dan echt wel uh, scheef wordt aangekeken of zo. Of zou je dat nou wel doen? Ja, maar dat vind ik ook wel terecht. Want bedoel, stel, als, jij, als je gaat uit eten met een paar mensen en je hebt de verantwoordelijkheid ook voor hun... Uh, omdat jij rijdt, ja, dan ben mm -hmm. ik, dan moet je gewoon. Uh, ja, daar moet je rekening mee houden. Nou, dan moet je maar op... yes, even, wat, wat ik probeer dan te zeggen is van zijn we in Nederland best wel goed opgevoed op het onderwerp alcohol in het verkeer? Of valt het ook nog wel een beetje tegen? Dat ook wel. Ik, ik denk wel dat wij redelijk goed opgevoed zijn wat dat betreft. En ja, dat wij redelijk goed het besef hebben van ja, wat de gevolgen zijn. Ja. Maar oh, oh, goed, op het, moment dat moment dat je, op het moment dat je dan weer alcohol bij de bensinistation verkoopt, ...dat, dat zouden dat zou mensen ook wel weer raar kunnen vinden van alsof het in één uh, niet meer zo erg is. Ja, maar ik denk die mensen die denken van die, die dat raar vinden, die, die gaan uit van het slechte. En ik denk dat je eigenlijk moet uitgaan van het goede van de mensen die, hm. die, die rijden en die, die drinken niet dan. Nee. denk ik hoor. Oké. Okay. Ik, dus, ik zie dat geen probleem in wat dat betreft. Nee. Dick, ik bedank je voor je verhaal, joh. Ja, geen mooie dag. Fijn dat je, dat je nog een poging waagde, want ik probeerde jou inderdaad eerder al te pakken te krijgen. Ja, normaal. maar. <laughs> je belde mooi, net voor het nou. Um, ja, daarom. Hartstikke leuk, joh. Nou, hey, geniet nog even lekker van je biertje. Hoe laat ja. begin jij weer met rijden? Ja, over, uh, over elf uurtjes weer. Over elf? Dus je hebt hem net aan de kant gezet. En waar sta je ongeveer? Ik, uh, ik sta bij Winschoten. Bij Winschoten. En waar ga de reis ja. heen? Uh, waarschijnlijk naar Maastricht. Waarschijnlijk naar Maastricht. Zo. Oh. Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Nou. Goed. Dat hoor ik morgen vroeg al. Oké. Okay. Nou, ik, ik wens je een goede werkdag weer morgen over elf. Oké, okay, fijn dat je Genieten van, ja. hè? Jo, goeienacht. Hoi, hoi. Ik heb, uh, bedankt, dat was dik. Uh, de vrachtwagenchauffeur die lekker even zit te genieten na een lang, uh, lange dag achter het stuur van een biertje. En die vindt dat het eigenlijk maar gewoon ook moet kunnen. En ja, als vrachtwagenchauffeur helemaal moet je dan altijd weer zo'n woonwijk in. En de man die leeft echt op die auto volgens mij. Nou, ik ben benieuwd wat Sebastian ervan vindt. Sebastian, die heb ik aan de telefoon. Sebastian, jij bent er nog niet helemaal uit, hè? Nou, inderdaad, maar wel heel, heel apart het gesprek van net. Oh ja. Want, uh, laten we er even op reageren. Ja. Um, kijk, een uh, vraag dat je iemand die heel lang werkt in zijn auto. Ja. Dat, dat is zijn werk. Ja. Dat kan je niet drinken. Dat kan niet. Nee. Vind ik, vind ik hoor. Nee, ja, dat, dat mag niet dus. Nou ja, mag niet en het kan niet. Nou oké. Okay. Ik vind het onverantwoordelijk. Ja. Maar goed, dat, dat is het ene. Maar en hij, en hij, is, kom... hij is, nu, dus nu, hij staat stil, hè, nu. Ja, oké, okay. hij staat stil. Maar ja. En, nee, hij, nee. en hij moet dan, hij moet om elf uur, over elf uur mag je pas weer rijden. En dan wordt ja. ook gecontroleerd. Daar hebben ze zo'n, uh, uit mijn hoofd zeg ik? toch al graaf ja. voor, maar dat is ook wel echt. Ja, ik krijg ja, hier nee, een instemmende knik. Ja, nee, nee, nee, ik snap even door. Oké. Daar is een bepaalde uh, uh, controle op. Maar ja. er zijn ook mensen die het niet doen. Kijk, en dat bedoel ik. Hmm. Snap je? Ja. Maar goed, ik heb een dubio, in de zin van, kijk je bent thuis, feestje bouwen, gezellig, en dan word je een biertje halen, maar de avondwinkel is dicht. Ja. Dus dan zou het ideaal zijn, als je naar de precintepop kan, om even een, een paar biertjes halen. Ja. Maar daarentegen zijn mensen ook onverantwoordelijk, dus dat is een beetje... Ja, jij, vind, van... jij vindt mensen onverantwoordelijk? Nou, ik vind mensen niet onverantwoordelijk. Ik vind mensen onverantwoordelijk als ze met bier als ze stuur gaan zitten. Ja. En jij vindt dat wel een groot risico, blijkbaar. Nou, ik vind het gewoon schandalig als je dat doet. Ja. Dat moet gewoon niet kunnen. Nee. Wat vind jij dan? Wat, wat ik vind... Nou ja, jij legt het, je legt het uit. Ik kan me heel goed voorstellen wat jij ook zegt. van Dat het soms erg handig is als je nog even ergens langs kan gaan. Juist. Um, maar, maar ja, ik, ik proef bij jou ook wel iets. En ik denk dat ik daar ook wel een beetje mee eens ben. Nou, dat, nou ja. dat, we, dat we dat toch maar even om willen van, uh, nou ja, van het beste voor elkaar... Maar ze ja. moeten zeggen, nou laten we dat dan toch maar niet doen. Maar ik, ja. ik, heb, ik, ik moet je eerlijk zeggen, als ik zo'n uh, zo vrachtwagenchauffeur hoor... die een hele week lang alleen maar een ziet... Ja, dan, ja. De, die begrijp ik zwart. dan ook wel weer. Ja, dat, dat maar dat is nu, uh, het is nu het ligt een beetje. Maar jij bent aan het worstelen, jij zit in Dubio... en zeg je dan ja, van... Maar ja, wat nee, nee, maar wacht even, wacht even. Mag ik oh. even reageren? Het ja, gaat hoor. niet om mij. Het gaat over het algemeen. Mm -hmm. Mensen moeten gewoon um, um, prioriteit stellen ten opzichte van zichzelf. Ja. Snap je? Als jij denkt van oké... Okay, het kan nu, dan kan het toch niet. Dat is drank. Je bedoelt dat het drank gevaarlijker is? Dat, dat het ook mensen. Dat ja, het onberekenbaar is? Dat is algemeen bekend, kom op heden. Het is ja. het algemeen bekend, laten we eerlijk zijn. Oké, okay, dus jij zegt van. Uh, je, moet, je moet daar gewoon geen risico's mee nemen? Inderdaad. Als ik moest kiezen, geef ik eerlijk toe: doe maar niet. Doe, doe maar dan niet. maar niet. Ja, nee, ja dat is nee, een... nee. maar dan heb je er goed over nagedacht. Ja, ja inderdaad. Ja. ja, heb ik zeker. Dus doe maar niet. En dat betekent nee. dus wel uh, maar beter gewoon je boodschappen plannen. Ja, ik heb een paar keer meegemaakt met mensen en ik zat in de auto en dan kreeg ik een ongeluk. Dat was oh, echt joh. heel heftig. Ja, he? Echt heel heftig, ja. En, en, en, en hoe, hoe is dat gegaan dan? Nou ja, goed, we zaten met z'n vieren en we kwamen we een feestje af vanuit ja. Zandam. En uh, ja, oh. we hebben een ongeluk gemaakt en ja, hij ging vol in de vangdeel. Maar goed, uh, het is gelukkig goed afgelopen, maar... Hij... Maar ja. had je, je, degene die bij jullie reed, die had gedronken? Ja, we hadden allemaal gedronken. Ja, joh. Ja. Dus jij bent daar goed van geschrokken toen? Was goed geschrokken? Ik was, nou, dat was gewoon echt bizar gewoon. Ja, sorry hoor, maar ik was echt geschrokken inderdaad. Ja. En hey, hoe ja. oud was je toen? Ik was toen uh, 29. 29. Ja. En... Wat, wat, maar, maar hoe kwam het dan? Want van je 29. Ja, hoe kwam het dan? Dat zeg ik net. We ja, we nee. <laughs> <Ik> mag... <laughs> Heb jij ook goed of niet? Nee, maar je komt. zeker uit de zaanstreek. Je komt zeker uit de zaanstreek. Oh, je komt wel eens vandaan. Ik kom ook uit de dus Saanstreek, oh, okay ja. Oké okay, dan. Oké, ja, dat is <laughs> ja, ja, le dan. Lekker bij de hand zijn ze daar. Hé, hey, ja. maar eh, luister, nee, maar <laughs> jij bent dan... Nee, ja, sorry, ja. Maar verder. de vraag die ik je aan het stellen ben is van, uh, je was toen 29. Dus dat betekent, ja. hè, dan, dan, dan, ben geen, dan ben je geen jochie meer. Nee, inderdaad. En, uh, en dan weet je dat het gevaarlijk ja, is... Was, de chauffeur was 21. En die was, eh, Ja, ja. En jij was 29, had jij... Ja, maar ja, we, waren knap, we waren met z'n vieren. Ik je... was met hem en twee meisjes. Ja. En op een gegeven moment, uh, ja, uh, je weet toch, housemuziek, hard aan, ba ba ba, boom boom boem. Ja. En je werd niet opgelet, ja. omdat je onder invloed bent. Ja. En dan ga je tegen de vangdeel aan, ja. Nou, gelukkig hebben we het nog uh, kunnen navertellen. Ja. Ja, nou nee, ja, ik weet niet, ik heb een dubbel gevoel. Maar, maar hoe is het? ja, maar ik... ik, ik, ik dat is, er is wel wat veranderd denk ik dan sinds die tijd. Ja, zeker. Ja, ik heb, ja, kijk, maar, je wel, maar je had wel die les nodig, dus. Nou, die les nodig... Dat vind ik een beetje... Uh, zoiets van... Uh, uh, ik heb die les niet nodig gehad. Die les moet iedereen voor zichzelf trekken. Mm. Die, die, uh, die grens. Niet de les, maar de grens. Mm -hmm. vind ik Kijk, ik ga niet drinken als ik ga rijden. Sowieso niet. Nee. Omdat ik dit inderdaad heb meegemaakt. Dat is wel waar, wat je zegt. Dat is ja. wel waar. Ja. Maar, uh, ja, ik heb ook zoiets... Kom op, mensen, kom op. Niet drinken en rijden, klaar. Nee. Punt. Nee, maar goed, dat hoeft maar één keer. Uh, je, je, uh, ja, dat hoeft maar nee, nee, nee, één keer nee, nee, een andere nee, nee, jongen Nee, Eén keer is al te laat, ja, toch? Precies. Ja, bij jullie is het net goed afgelopen, dus. Ja, dat, dat wil ik zeggen, Eén ja. keer is te laat. Oké, okay. dus daarmee is het dan toch voor jou duidelijk. dat maar ook niet ja. die alcohol bij de tankstation doen. Ja, wat, uh, maar wat vind jij? Vind jij het normaal? Wat vind ik normaal? Dat ze we weer gaan uh, alcohol schenken bij de benzinepompen. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dat verder gaat. Want ja, de, de, de, de, de, wat, ze gaan het nu voor de rechter brengen. En, uh, maar ik, ik, ja, ik neig wel een beetje naar jouw verhaal. Ik, uh, ja, okay. jou, ik ben wel onder Bedankt. de indruk uh, van, uh, dat okay. je het zo dichtbij hebt meegemaakt. Ja, ja goed. Maar ja, Kijk, nogmaals, het is dubbelzinnig. Ja, maar... 60 zegt van, oké, okay, weet je, je weet toch, een feestje thuis. en Wat moet het leuk zijn om nog een kratje te halen bij de benzinebom. Mm -hmm. Snap je? Maar als je gewoon... Van een, van een party komt, of van iemand, of van een familiefeestje, of wat dan ook. Dan moet je gewoon niet drinken. En het nee. gebeurt te veel. Ja. Ben je nu wel eens dat jij zegt van, uh, ik, uh, laat mij maar de Bob zijn vanavond. Uh, ik rij gewoon niet, want ik wil geen fratsen hebben. Um, nou, ik heet geen Bob, maar ik nee. heet Bas. <laughs> nee, dat begrijp ik wel. Maar, uh, nee, maar dat je, maar dat je gewoon het gewoon zeker voor het onzeker neemt. Sorry? Je het ik ik, ik voor het on... even lachen hoor, sorry. <laughs> Nog één keer. Nee, dat je het zeker voor het onzekere neemt. Dat je zorgt dat jij in ieder geval niet gedronken hebt. Nee, nee, uiteraard. Ik ja. ga sowieso ook niet bij mensen in de auto die gedronken hebben. Kijk eens dan. Oké. Sterk. Duidelijk verhaal ben je erom. Ja. Dank je wel, joh. Heel, heel erg bedankt ook. Weet je sites. En een goede nacht, hè? Noekie de poekie. <laughs> Doei. Nou, dat was Sebastian. Die in een uitstekende stemming is, geloof ik, daar in de Zaanstreek. Uh, maar absoluut, toch niet na een hele lange, lange worsteling... toch niet verstandig vindt om, uh, om alcohol te gaan verkopen bij de benzinepomp. Nou, ik ben benieuwd naar uw reacties. Ik heb nog een mailtje binnengekregen. Um, dat gaat nog even over het, uh, uh, de verkoop van alcohol in het buitenland. Ik heb een mailtje gekregen van Michel Stolk. Hij zegt, goedenavond. Bij mijn weten kan je s'nachts geen alcohol kopen in Duitsland en België. In vele landen in Oost-Europa is het daarentegen normaal... dat en dag en nacht, dus het gaat even om de nacht, alcohol en zelfsterke drank zoals vodka uh, en brandy kan kopen bij de tankstations. Wellicht dat niet voor niets het aantal drankgelaterde verkeersongevallen daar zo hoog ligt. Zie, dus hij ziet daar toch wel een verband. Nou, wilt u ook meepraten, kan dat mail dan aan nacht.io.nl of belt u naar 0800-1121. 0800-1121.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 Uh, uh, uh, ik ben even aan het stoeien met de koptelefoon. Omdat ik net van de telefoon afkom. Want ik ben, ik ben zo blij. Ik heb een dame aan de lijn. En uh, dat is de eerste dame die wij de nacht hebben. Ik krijg veel kerels aan de telefoon. Uh, die op de weg zijn. Maar Mariette. Jij bent ook jij bent aan de lijn nog? Ik ben aan ja, de lijn. Ja, Mariet is nog aan de lijn. Ja. Jij wilde reageren. Allereerst omdat je alleen maar mannen hoort. Ja, ik hoorde alleen maar mannen. Ik <laughs> denk ik kijk daar toch een beetje anders tegenaan. Ik ja, eigenlijk... is dat zo? Kijken vrouwen er anders tegen aan dan mannen? Ja, ja, ja, ja. Ik heb ook wel een regionale baan gehad, maar dan, uh, ja, dan denk ik dat ik, uh, ja, ik, ik, had namelijk twee opmerkingen. Ja, twee opmerkingen. Ten eerste vind ik dat de vergelijking met uh, met wegwegrestaurants dat die niet eerlijk is, omdat je daar uh, daar kom je om te eten. Mm. En eh, dat je daar een glaasje bij drinkt is heel iets anders dan dat je, dat je blikjes mee kunt nemen. En, en hè, dat je dat voor, voor, voor de losse drank verkoopt. Maar ik... zit het, dan dan, hè, Elise, even het eerste punt. Zit het dan, dan alleen in het feit dat je het bij het eten krijgt? Want daar kan je op verkijken, natuurlijk. Hè? Dat je denkt: nooit, ik, euh, ik haal een patatje en ik drink er een biertje bij en dan, euh, dan komt het wel goed. Nou, nee, zo bedoel ik het niet. Maar dat, ik vind dat heel iets anders. Je, je gaat daar, je zit daar rustig. Hè? Mm -hmm. En ik, ik zeg niet dat je dat als chauffeur moet doen. Maar de, de, de, de doelstelling van zo, zoiets is heel iets anders... als dat je komt om de zinnen te denken. Yeah. Ah, Oké, okay, op die zelf manier. Met een, met een, een frisdrankje of wat op te laaien... Of, of, of iets mee te nemen, wat je, even op de kouwen. He, om wakker te blijven mm -hmm. of. Uh, maar ik, ik, ik denk dat die. weg. of dat die. Uh, zich veel meer moeten richten op dingen. waar zij voor staan. He? En dat vind ik dat ze vreselijk weinig doen. Als je nou zegt die moeten wat bij verdienen. dan denk ik, nou dat zou ik dan op een heel andere manier doen. He? Om te beginnen. Wat je daar vindt, is alleen maar zoetigheid. Ik noem me wel een hele schap met zoetigheid. Als ik daar binnenkom, dan denk ik... Ik zou wel eens wat hartigs willen, hè? Als ja, maar dat nou is toch ooit, ook een, wel... De, de, de... Of, uh, of ik heb bijvoorbeeld uh, een, een, kleine, een kleine honger. En ze hebben, ze hebben daar sultana's. Of, of een, een, een, een, een koek die er eens een beetje toe doet. Nee, de, hè? maar dat vind je er allemaal niet. Maar, sorry hoor, want een, een, een, een koek die ertoe doet, want bij de meeste tanksessions kan je toch wel een gevulde koek krijgen? Of bedoelt u meer? Ja, maar wat vind je dat dan? Vind je dat dan? Ik zeg net, het is allemaal zoete boel daar. Hè? Oh, en, en u wilt maar een ik, hartige koek? Ze helemaal niet maar ja. Ze hebben ook al hetzelfde en. He, of, of, of iets waar je eens lekker op kunt kouwen, of als maar een wortel of zo. Of, ik neem zelf bijvoorbeeld altijd, uh, altijd iets van een, een, een trots druiven mee of zo. Dan kun je zo lekker zo tussendoor wat, uh, wat pikken achter het stuur. He? Ja. Of, of, maar ze, ze, ze hebben helemaal geen. geen uh, ze verdiepen zich denk ik niet in wat, wat iemand achter het stuur lekker kan vinden. Maar ik hoor In van... Afrika hadden ze, hadden ze altijd voor, bijvoorbeeld van gedroogd vlees waar je op kon kouwen. Daarom noem ik nou bijvoorbeeld een zakje cabanosjes. Ah. En die, die, die kleine, die kleine... Dat zijn van die kleine kleine kleine waar je ze even flinke kou op kunt geven en die ja. pittig zijn. En, je en hebt uh, toch ook wel... Ja, maar ik... even... U bent in Afrika geweest. Hoor ik dat ja. nu? Niet. Ja, maar ik, ik, ik, ik vergelijk het daar bijvoorbeeld mee. Daar hadden ze dat op, die pompstations. shots. Ja. Maar in Nederland, bij, bij een goed snelweg, uh, uh, het tankstation dan kan je wel een broodje krijgen. En je kan er ook wel een vette hap krijgen. Een, een, een, een gehaktstaaf met curry of zo. Of uh, nou, dan weet ik het wat. Uh, een, een of andere flauwe burger. Uh, en zoetigheid is er ook, maar u zou wel wat meer gezonde dingen willen hebben. Nou, ik, of een beetje apartere dat, dingen. Ja, ja, nou, dat, dat bijvoorbeeld. Maar ik, ik vind ook dat pompstations, als ze zeggen: we willen, we willen iets meer verkopen, we willen. Uh, heren, ja. dat, dat ze zich dan ook richten op dingen die voor de voorbijgaande chauffeur interessant zijn. En niet op dingen die juist niet. Uh, voor een, die er eigenlijk helemaal niet bij horen. Ik, ik, ik ben er helemaal tegen dat je daar blikjes voor koopt. Want alcohol dat past helemaal niet bij een tankstation. Nee, dat, nee. dat, dat, dat gaat natuurlijk... Nee, waarom zou je dat doen? Nee. Nou ja dat, goed, we hebben er een heleboel kerels in de lijn gehad die je, je ook voor die, kunnen stellen. De dingen die er, wel, die, die er wel op zouden slaan, die hebben ze niet. Dat denken ze ook niet na, aan. Denk ik. He, dingen die pittig zijn. Dingen waar je op kauwen kunt. God, alle, de, soms dan denk ik, gaan, gaan ze gewoon maar een hier of zo. <tie> He? dus, uh, Snap uh, Het uh, tankstation mist totaal het gat in de markt van de gezonde snack. En dan nou, moet ik het dan maar zeggen, een beetje, een beetje de luxere snack. Ja, nou, dat mag ook. Dat mag ook. En, uh, en, en een beetje een koek die ertoe doet. Nou, ik denk dat je vooral ook moet denken, waar heeft een chauffeur zin in? Ja, nou ja, u heeft zin in druiven. Maar de meeste chauffeurs die ik aan de lijn krijg... Die, die vinden het ook wel fijn om na het werk een biertje te kunnen drinken. Ja, maar dat biertje, dat is nou net... net dat net, is net, net niet verstandig. Dat is net niet moet doen achter het stuur, Nee, ja, ja, dat die, die doen het naar niet. dienst. Dat zou ik zeggen. Dat, dat, dat, dat moeten we nou net niet doen. Nee. En als je naar een wegrestaurant gaat... En wat, wat, wat vindt u van een wegrestaurant? Komt u daar graag of niet? Nee, nee, dan kom het niet veel. Nee. Nee. Nee. nee, maar ik ben zelf ook al op leeftijd en uh, ik, ik, ik rij tegenwoordig helemaal niet zoveel meer. Maar het is me altijd opgevallen. God, hoe lang hebben we moeten wachten voordat er eindelijk drankjes waren waar geen prik in zat, bijvoorbeeld. Uh, in de tankstations? Oh, daar heb ik jaren in... En ik vroeg het altijd. Ik denk, zouden die mensen nou nooit eens op het idee komen? En dan was het heet en dan zei ik, wat heb je zonder prik? En dan zeiden ze Chocomel. Oh, ja. En dan, dan, dan heb je stikkende dorsten in de zomer en dan, en dan was er alleen maar chocomel. Dat heeft jaren geduurd hoor. Ja. En dat en was bij de tanksters dus of bij de... Of wat dat betreft hebben ze, hebben ze zich toch wel aangepast. Maar ik vind niet dat men zich aanpast aan mensen die, die, die zin hebben in iets, iets pittigs of iets, iets flinks om te kouwen of... Hm. of, of, of, of. Die zijn er net zo goed. Ik denk dat, er, dat er, als ze dan toch wat meer willen verkopen, dat ze moeten zorgen voor meer variatie en, uh, en iets totaal anders. Ja. Ja. Nou, Maria, het is, uh, het is mooi om te horen dat als een vrouw aan de lijn komt, dat we dan toch een stuk verder komen met, uh, met, met wat ze allemaal kunnen verkopen. Dus, uh, wat meer dan antifries en zo'n broodje, maar dus ook gewoon gezonde nee. dingen Een wortel. Wat druiven. En van het, is dat, heet dat in Afrika beef jerky of is dat uh, nou, de nou, Australische ik, ik naam? ik denk dat, dat, dat het meeste... op Dat zijn van die hele kleine pittige worstjes. Hè? Die kabernoshies. Die moeten ja. moet op het tankstation ja. komen. Nou, als het tankstation houden, luisteren, en ik weet dat ze af en toe luisteren... dan moeten ze maar eens even naar hun schap lopen of ze er al liggen... en anders morgen inslaan. Oké. Okay. Mariette, dank je wel voor je verhaal. Dank. Ik heb aan andere lijn een vaste gast in dit programma, Hans... Hans, jij zit altijd veel onderweg op weg naar Spanje, hè? Ja, ik ben eh, wat dat betreft. Eh, Zij eh, reizen veel door eh, Europa. In, ja, veel jaar, door Europa. Ja. En, uh, uh, maar je vindt het vertrokken. niet verstandig dat er alcohol verkocht wordt aan het tankstation? Nee. Het is niet verstandig, maar omdat we eh, tot een oplossing komen, zou je dat Europees moeten gaan aanpakken. En ik vind als je, je weer bent, of wat je ook bent, als een verkeerd deelnemer, dan moet je zorgen dat je helemaal clean bent. Want hm. een heleboel mensen gebruiken ook medicijnen. Nou, dat is ook een combinatie wat eh, dodelijk is. Maar ik vind. Nou ja, ja, het is niet altijd dodelijk, toch? Met medicijnen? Nee, maar er staat meestal op. Eh, pas op met alcoholgebruik in het verkeer. Mm -hmm. dat, eh, dat uh, vaak al de dood is. Maar dat, dat, dat, het is een stukje verantwoordelijkheid van de persoon die achter het stuur zit. Of je een nou man of vrouw bent. Ik vind gewoon, uh, drang het verkeerd, dat kan gewoon niet. En ik vind gewoon, als je gaat drinken, ja. dat, uh, een slaag drinken, dan zeg ik gewoon rijbewijs rijbewijs inleveren En eventueel je ja, geen... auto inlevering. Korte metten. Uh, maar, ja, mette. maar, maar Hans, je vindt uh, het Europees aanbesteden belangrijk omdat je gewoon ziet dat er zoveel verschillen zijn tussen de verschillende landen. Ja, vooral een probleem moet je onszelf oplossen, want uh, nou, daar je van een drankje, ook in Frankrijk. Yeah. Nou, ik bedoel, uh, ik zou zelf dat ik uh, clean ben, dat in ieder geval een mijn moet aangepakt kunnen worden als dat nee. gebeurt. Ja. Dat ik clean ja? oké okay. En ik ben als vrachtwagenchauffeur, je hebt een kapitaal onder je gat, je hebt een stukje verantwoording naar je opdrachtgever of je werkgever, je hebt een, een patron, een, een vrachtwagen, je moet kijken wat het kost, je moet kijken wat je schade veroorzaakt. Ik ga iedereen een drankje, maar ik vind wel dat je gaat rijden. Ik ben altijd te bob, maar thuis erin kwam van een meisje. Mm -hmm. yeah. Ik heb vaak tegen van ik vind wel, uh, als je de verkeerd deelneemt, moet het 0,0 no zijn, maar die moet je het Europees gaan aanpakken. Ja. En ook op de verkeerplaatsen, Dan, wij staan vaak op de rastwetjes en de drankenbruik, daar valt wel mee. Maar vooral ja. uit het oorlog landen, die hebben wat andere de gang. Dus die gaan ook bij de Europese Unie, Dan moet ik zeggen dat daar ook uh, keihard wordt opgetreden. Oké, okay, uh, nee, maar Hans, dat is, dat is duidelijk verhaal. Maar alleen daar zitten het dus, geloof ik nog, ik geloof dat die tankstation houden dus nog wel een gaatje zien in de Europese wetgeving. Maar jij vindt dus ja. dat ook dat gaatje dan gedicht moet worden? Ja, ik vind ja. maar goed, iedereen mag een goede boodschap hebben op de benzinestations ja. Maar ik vind je toch een stukje eigen verantwoording, want drank is overal te koop. Ja. Ik vind het moet keihard aangepakt worden als je met de gaat zitten. Als je bent een mooi na ten opzichte van de medewerkers. ik zou zelf dat alles optimaal is. Dat ik de verantwoording heb ten op opzichte van mezelf, of ten opzichte van mijn vrouw, maar ook ten op opzichte van de andere ja. Duidelijk verhaal Hans. Ja. Hey, helder, ja. helder, dankjewel. dankjewel, dankjewel. dankjewel. dankjewel. dankjewel. dankjewel. Goeie nacht. Dat was Hans. En hij vindt dus dan maar uh, dat omdat er zoveel verschillen zijn in Europa, dat we het dan ook Europees moeten aanpakken. En dan krijg je ook niet die uh, verongelijkte blikken in Nederland uh, richting de buitenlandse tankstations. En um, wilt u meepraten over de verkoop van alcohol aan benzine benzinestation? vindt u dat wel of geen goed idee, belt u dan aan 0800-1121-0800-1121. first time McJagger en Pieter Torsch vinden dat je maar gewoon moet blijven lopen. En waarschijnlijk zeker als je een glaasje op hebt. Dat je dan niet achter het stuur moet kruipen. En de plaat heet Don't Look Back. We zingen hem allemaal met veel plezier mee. We hebben het over of het wel of niet verstandig is om alcohol te verkopen aan de tankstations. En ik kreeg hier net nog even een briefje onder mijn neus geschoven: dat er in Nederland vanaf uh, 1972 uh, actief beleid is. Op het uh, uh, alcohol in het verkeer, dat we uh, dus, dat zijn gaan verbieden en dat we het zijn gaan controleren. En uh, we hadden in 1972, hier heb ik het briefje nog, ho u hoort het kraken. Uh, het was heerlijk dat Joop dat soort dingen dan nog even uitzoekt. In uh, uh, 1970 hadden wij 3460 doden in Nederland in het verkeer. En in 2010, afgelopen jaar, waren dat er nog maar 640. En dat betekent dus dat er behoorlijk wat is gebeurd. Um, en dat is niet alleen de alcohol en het tankstation... maar dat zijn ook de blaastesten, dat zijn de campagnes. Uh, en er is dus veel gebeurd in Nederland. En we zijn dus nu als Nederland het één na veiligste land. Dan denkt u, wat is dan het veiligste land? Is dat Duitsland? Nee. Is dat Polen? Nee. Is dat Italië? Nee, ook niet. Nee, het is Malta. Ik weet niet eens of ze wel een snelweg hebben in Malta... Maar uh, het is een klein landje en uh, dat, uh, dat is het allerveiligste. En daarna komt Nederland. Wij zijn ook niet een heel groot land, maar toch wel een, een respectabel land met veel mensen... en waar veel gereden wordt en ook veel in de file wordt gestaan, kan ik u melden. Dat hoef ik u ook niet te melden, dat weet u ook wel. Um, het heeft dus wel effect gehad. En nu zitten we dus blijkbaar op zo'n punt... ja, ja, hebben we dan nou een duidelijke cultuur over alcohol in het verkeer... dat we ook wel weer een beetje wat ruimte kunnen geven... aan bijvoorbeeld een tankstation om alcohol te gaan verkopen... of moeten we er hier maar gewoon zuinig op zijn... en uh, hier heel erg blij mee zijn en ze, het, het, nog lang niet tevreden zelfs. 640 doden is nog steeds vreselijk in het verkeer. Um, ik heb Randas aan de telefoon. Goedenacht. Goedenavond. U vindt het wel een goed idee dat de tankstations idee, ook kunnen gaan verkopen? Ja, ik vind het een heel goed idee. Maar niet zelf drinken. Niet zelf drinken? Als, nee. Als je rijdt, mag je niet zelf drinken. Heeft, is, is, meneer Randas, heeft u nog de, de, de radio aanstaan op de achtergrond? Ja, ik doe het even. Uit. Ja, dat scheelt hoor. Ja, helaas. Want we gaan alsof we heel veel gedronken hebben. Dat is een enorm flauwe ja, ik radio. Die, mag hebben. die vraagt al zoveel weer. Ja. ja, hij mag ook een biertje drinken met een rust de dorstlessen. Hij mag in de, in de rust dorstlessen. Ja, want hij gaat niet gelijk rijden. Nee. Maar u zegt eigenlijk, als je maar duidelijke afspraken maakt, dus een bob hebt en alleen maar rijdt, uh, of alleen maar drinkt als je niet meer hoeft te rijden, dan kan dat allemaal wel. Dat kan al. En vooral, het van mag ook uh, verkopen alcohol. Wie mag hij dat ook verkopen? Verkopen, ja Die mag ook sterker dan verkopen. Wie, wie uh, wilt zelfs dat Tengstie zo'n sterke ook, drank verkopen? In, in Nederland, in Nederland. Yeah. Ja. Maar gebeurt niet, mag ook sterker dan verkopen. Als je een feest hebt bijvoorbeeld en je hebt wat nodig, dan heb je in de buurt wat. Dan mag je een fles gaan halen. Ja. Maar anders, niet uh, anders, u, bent, u, bent, u bent moeilijk te verstaan. Ik weet niet helemaal waar het aan ligt. Maar ik vat het even zo samen. Volgens mij zegt u, uh, je moet gewoon duidelijk afspraak hebben. Nooit drinken in het verkeer. Altijd een bob hebben. Niet drinken tijdens het rijden, alleen na het rijden. En als je dat soort dingen als je in die afspraak houdt, dan, dan kan het wel. Ja, maar kijk, als je een biertje gegroemd hebt... dan uh, liever anderhalf uur niet drinken... Ja. Ja, dus. En dat mag je lekker verder gaan Oké, helder dat verhaal. Ik, ik dank dat u daarvoor. De lijn is heel beroerd. Dus ik... Oké, okay, sorry. Okay, nou, dat okay. maakt niet okay. uit, maar u heeft meegedaan okay. mee en we hebben het gehoord. Okay. ja wel bedankt. Oké, okay. okay. ik, uh, ik heb aan de andere lijn heb ik Isabella. Iza Isabelle of Isabella? Isabella. Isabella, prachtig zeg. Isabella, je, je zit ook te luisteren en je wil er ook mee gaan bemoeien, hoor ik. Ja, nou ja, het leek me wel een uh, interessant programma. Ja, dat is het ook hoor. Dus, uh, kan ik ja. u melden. Ja, nou ja, maar, maar ik ben het persoonlijk dus dan niet zo eens uh, dat de chauffeur wel mag drinken. Ja. Het is wel zo, je mag 0,8 uh, promil in je bloed hebben. Dus één biertje is toegestaan. Misschien ja. anderhalf. Maar uh, meer niet. En uh, ik denk ook onder de grootste rijders op lange afstanden... dat is ook meermaals uh, misschien een bepaalde soort van... Angst is dat ze dus toch maar met die alcohol mee willen doen. Omdat uh, of de medepassagier of op een feestje wordt gedronken. En dan moet je altijd maar als je erbij staan. En dan zeg ik er niet. En er zijn uh, van de tien mensen, misschien maar acht mensen die eerlijk nee durven te zeggen. Of uh, hmm. maar twee die eerlijk nee durven te zeggen. En de andere acht die nemen dan ook wel een pilsje of een, ja. een wijntje. Dus eigenlijk zegt van we, we moeten daar niet altijd. Je moet niet naar een ander, ander luisteren. Je moet gewoon naar je eigen discipline luisteren en dan rest je het wel. Ja. En maar als je dus op een feestje zit of je rijdt met mensen mee en wat maakt dat nou uit en neem dat maar gewoon. Het wordt de, de stemming die wordt wat losser. Nou ja, en je, komt... je reactievermogen wordt te langzaam. Dus, uh, ja, ik zelf drink niet meer hoor, al jaren niet. Ik ben gestopt en ik rij ook niet meer. Dus, uh, maar ik heb het nooit een, is, is dat met een bepaalde reden dat je niet meer drinkt? Ja, inderdaad. Ik heb nogal wat ongelukken voor mijn ogen zien gebeuren. En toen oh. had ik dus een biertje gedronken. En uh, nou ja, die zijn me niet in mijn koude kleren gaan zitten. En dan dacht ik, zou ik dan uh, zou ik aan het hagluneren zijn? zou ik dan de alcohol liggen? Zijn mijn ogen zijn eigenlijk zwaar slecht, maar op afstand kan ik nogal wat zien. En als je dan getuige wordt van bepaalde delicten die niet uh, door de beugel kunnen, dan pik je wel anders. Dan uh, ga je er anders tegenover aankijken. Dus, maar even voor mijn goed begrip. Je hebt zelf ja. wel eens gedronken. Ja. Elk achter het stuur? Ja. En dan zag je een ongeluk voor je gebeuren, of was je er zelf bij betrokken? Nou, nee, dat, dat ongeluk, dat zag ik niet gebeuren terwijl ik achter het stuur zat. Dat zag ik dus gebeuren terwijl ik onder invloed van alcohol was. Oké. Okay. En sindsdien durf ik niet meer te drinken. Nee. Ja, dat mag drinken. Ik versta ja, ik je. Kan... Je moet even de hoorn goed tegen, of uh, goed in de hoorn spreken, want je. Zou ik even het andere oor nemen, ja, misschien hoort dit, je me dan beter. Dat andere ja, oor, het gaat dat scheelt beter? stukken. Ja, ik, ik heb natuurlijk nogal lang aan de lijn gehangen, want u had nog een uh, prater aan de ja. lijn en dan moest ik eventjes afwachten. Ik dus begrijp. dan krijg je een lamme arm. Dat ik wel. <laughs> nou, dan, uh, maar even zien. Uh, even terug. Maar u bent er zo van geschrokken destijds dat u die ongelukken zag gebeuren. Eigenlijk ja. voelde u zich ook een beetje schuldig van, ja, ik heb zelf ook gedronken. Ja, had ik dat bier maar niet genomen, dan had ik het zeker geweten. Dan had mijn reactievermogen sneller geweest. Ja, ja. Begrijpt u? Ja. ja. En dat dus waren met geen de... leuke ongelukken, maar daar, praat, daar ga ik liever niet over uitweiden. Mm -hmm. Maar niet om de schuld aan de alcohol te geven. Want ja, als je mijn beneveld is en je rijdt iemand aan... dan voel je je nooit zo schuldig als dus dat je nuchter zou geweest zijn. Ja, ja. dus dat is de reden waarom je zegt, ik drink nooit meer en je rijdt, je rijdt ook niet meer? Nee, maar ja, ik, uh, ik reed dan niet altijd auto. Maar uh, dat is in verband met een uh, schoolvriendje van mijn zoon. Die is uh, toen doodgereden. Solidariteit voor hem. Oh, okay. Ben ik dus gaan lopen. Want die hebben een strookrijden gehad. Oh, en die man. Uh, nou, er was nog een jongetje, heel jong kind. En die kwam al jaren aan huis. En dat gaat me aan mijn hart. En daar loop ik dan voor. En ik uh, drink ook niet meer. Maar ja, dat. Dat te gestopt en met drinken, dat heeft niet met zijn ongeluk te maken. Het heeft, zijn ongeluk heeft te maken met dat ik dus niet meer rijd. Want wij waren samen racers. En uh, nou ja, dat is hem fataal geworden. Dus daar ben ik nogal van geschrokken, wat jaren geleden. Oh, dus ja. je, je, je was autocoureur? Ja, geen autocoureur. We, we, we, we, we deden dus uh, op motoren. Oh. Ja. Jongens. Een bromfiets had hij, een opgevoerde en opgevoerde bromfiets. Dat is een fataal geordeming. Ja, dat is nu niet zo leuk om over te praten. Maar ik heb zelf ook jarenlang uh, door Europa gereisd en uh, langs de wegen. En in het buitenland is het wel gebruikelijk dat ze overal alcohol of ja. verkopen. Ja. Dat kunnen de chauffeurs daar zo uh, even halen. Ja, en, en, Zoals en... wij hier bijvoorbeeld de avondwinkel hebben, dat hebben hun gewoon bij de benzinepomp ja. uh, aan, uh, aan de deur. Maar dat vind je dus een, uh, een slechte situatie? Nou, een slechte situatie niet. De chauffeur moet verwijs zijn om het niet, uh, niet te drinken. Ja, maar je zegt dan in Nederland hebben we het niet. En dat, dan moeten we dat in Nederland ook niet hebben. Nee. Sorry, in niet. Nederland hebben we het, je moet het in Nederland ook niet. Hebben. In Nederland hebben niet we het zo, niet en Europiaan dat moeten we ook niet gaan doen. in Europa is, dat moeten ze dus dan niet in Nederland invoeren, vind nee. ik. Maar vind je dat ook niet eigenlijk dat ze in die andere landen, zoals Hans uh, eerder uit zijn uitzending zei, van, nou, je zou het eigenlijk gewoon in heel Europa moeten regelen dat er gewoon geen alcohol meer bij het benzinestation wordt verkocht. Ja, maar ja, wie ben ik om dat te regelen? Dat kan ik natuurlijk niet. Ja, je kan het niet uh... regelen, maar je kan het op zijn minst vinden. Ja, dat vind ik, vind ik van wel. Nou ja, dat de alcohol ge ge verkocht kan worden. Je kan het ook in je kofferbak meenemen. Ja. Dus ik bedoel, dat, wat dat betreft... Uh, kan je dat niet voor zijn. Hmm. ik kan het niet helemaal voor zijn, maar jij neemt dan... Een... Want je blijft nog steeds tegen de verkoop van alcohol aan het tankstation. Ja, omdat het dan is het makkelijker. Te makkelijker, oké. Okay. Ja, we, we hebben geen controle meer, want we hebben toch niks in de kofferbak. We kopen het wel langs de weg. Ja, oké. Okay. We, we hoeven nog niet eens een andere weg te nemen, want... Op de tolwegen, Wat? iedere stop die je hebt, alcohol. Alcohol, ja. En je hebt het zelf meegemaakt hoe gevaarlijk het is. Je bent vaak met de strijd ja, vrijgekomen. Ja. Ja. Ja, hoe ja. is dat, hoe, hoe, hoe, hoe, dat? Je zegt toch ook wel een beetje van, ja, uh, al die mensen die hier grote woorden spreken, uh, tenminste, dat hoor ik je een beetje zeggen over van, uh, je moet zelf die verantwoordelijkheid maar nemen, uh, dat, dat, dat dat toch vaak fout gaat, dat je daar niet op kan ja, rekenen. Ja, mensen zijn snel om te turnen. Hmm. Uh, dus te bespreken, ja, om te turnen, ik weet het juiste woord niet zo. Nou, maar zichzelf... nou, om te praten. Kijk, yeah. van hun nemen het ook. Ik heb ook maar een paar pilsjes genomen. Want als ik op een feestje ben of als het gezellig is, moet ik altijd maar nee zeggen omdat ik die chauffeur ben. Mm -hmm. ja, ik vind, dan moet je geen chauffeur worden als je dat maar... niet kan. <laughs> dus, ja, <laughs> het klinkt wel erg hard en cru natuurlijk. Maar ik ben natuurlijk al wat ouder, ben ik ben niet meer een van de jongsten En uh, dan kijk je er een beetje anders tegenover. Ja. Ja, maar dat is... En dat is een argument wat natuurlijk die, die, die tankstationhouders niet willen horen. Hè. Die zeggen: nou, nee, natuurlijk dat kan niet, je het gaat zelf bepalen. Om de economie hè, en ja. om de loop van stuk van, soort dat is, ze lopen soms nog beter als groepen. Ja. Ja, dus. <laughs> Dus we nee, moeten dat pardon? gewoon maar. Uh, nee, nou ja, je mag je mag lachen hoor, <lacht> maak je geen zorgen. Uh, maar dat dat, dat dat is dus eigenlijk wat jij zegt. Van ja, je moet het zeker voor het onzekere nemen. En uh, ja, je beginnen, want je trekt iets, eigenlijk ja. trek je iets los hè. Wat je, want wat als het niet lichaam kan daar continu... al een stuk is ligt, Ze hebben niet altijd een reserve lichaam om je te recyclen. Nee, u? nee, nee. Dat is heel bijzonder. Dat kan ook niet zomaar gebeuren. Nee. En een chauffeur die loopt met de schuldenlast en een andere mensen is dood. Of die, ja. die, die is de leven lang invalide of weet ik veel wat. Ja. Huh? Nou Isabelle, ik wil je bedanken, joh, voor je bijdrage. Oké, okay, nou, uh, vriendelijk dank ook de, voor het luisteren hoor. Ja. Leuk om meegedaan te hebben. <lacht> nou. ja hoor. Eens gelukkig. Ja hoor, dag. Ja, Dat was ze. Er... <laughs> Dat was Isabella. Blijkbaar zegt men joepie de poepie vanavond op de radio. Nou, uh, Isabella vindt het niet verstandig. En, uh, en, en eigenlijk uh, zegt ze ook van: uh, grootspraak over eigen verantwoordelijkheid. Daar moet je niet op vertrouwen. En misschien moeten we maar ook gewoon heel erg blij zijn met, uh, met de cijfers die we hebben. Dat, uh, dat het aantal doden in het verkeer aan het dalen is. En uh, ze zijn nog wel niet ver genoeg gedaald. Dat kan nog wel een beetje meer. We hebben dus zo'n 640 doden per jaar. En nog steeds zijn er ook alcoholdoden bij. Um, en we moeten geen risico's gaan nemen. Uh, wij hebben er nu zo'n. Ja, zo'n twee uur al druk over zitten discussiëren. We komen een beetje aan het einde van de discussie. Um, uh, wij gaan zo nog even een mooie plaat draaien. En uh, daarna gaan wij uh, mooie muziek draaien voor de komende anderhalf uur. Om nog eens even na te denken over wat we allemaal hebben besproken. Er is van alles langsgekomen vannacht. Veel, uh, veel verhalen, ook uit Europa, van vrachtwagenchauffeurs. Ook voor sommige chauffeurs heel... zou het een enorme uitkomst zijn. Want voor hen is de super is het tankstation best wel een beetje de supermarkt... waar ze hun spullen uh, kunnen halen, die ze drinken of gebruiken... na het rijden, omdat ze dan maar op een kale parkeerplaats zitten. Maar er zijn toch ook veel mensen die er huiverig voor blijven. Geen alcohol in het verkeer, dus ook niet op het tankstation. Ik bedank iedereen die heeft gereageerd. En wij gaan nog even lekker luisteren naar Burlap to Cashmere.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 When, it fell When I was a child I walked like a child But now I'm a soldier Like a bride and groom I will be married